De gemeente wordt verzocht te zingen van Psalm 121 en daarvan de versen 1 en 2. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heer alleen, die hemel, zee en aarde, eerst schiep en zins bewaarde. Hij is al treft u het vels verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. Hij is zelfs wachter, sluimert niet. Hij geen kwaad zal u genaken de Heer zal u bewaken. Psalm 121, vers 1 en 2. Er zal worden gelezen uit het boek 1 Samuel, 1 Samuel 30 vers 21 tot het einde. En als David tot de 200 mannen kwam die zo moede waren geweest, dat zij David niet hadden kunnen navolgen en die zij aan de beek bezig hadden laten blijven, die gingen David tegemoet en het volk dat bij hem was, en David trad tot het volk en hij vraagde hen naar hun welstand. Toen antwoordde boos en Billy als man, onder de mannen die met David getogen waren, dat zij zeiden, omdat zij met ons niet getogen zijn, zullen wij van hun buit die wij gered hebben, niet geven, maar aan niegelijk zijn vrouw en zijn kinderen. Laat hen heen leiden en weggaan. Maar David zeide, Alzo zult gij niet doen, mijn broeders. Met hetgeen ons de Heer gegeven heeft en die heeft ons bewaard, de de bende die tegen ons kwam, in onze hand gegeven. Wie zou toch jullie den in deze zaak horen? Want gelijk het deel dergenen is die in de strijd mede opgetogen, afgetogen zijn. alzo zal ook het deel dergenen zijn die bij het gereedschap gebleven zijn. Zij zullen gelijkelijk delen. En dit is van de dag af en voortaan al zo geweest, want hij heeft het tot een inzetting en tot een recht gesteld in Israël tot op deze dag. Had nu David de Ziklag kwam, zo zond hij tot de oudste van Juda zijn vrienden van de buit, zeggende, zie daar is een zegen voor uw lieden van de buit, de vijanden des Heren. Namelijk tot die te Bethel, en die te Ramel tegen het zuiden, en die te Jater. En die te Aruer, en die te Zifnoth, en die te Esti Moa. En tot die te Rachel, en tot die welke in de steden der Jea melieten waren, en tot die welke in de steden der Kenieten waren. En tot die te Harma, en tot die te Gorazan, en die tot de Atach. En tot die te Hebron en tot al de plaatsen waar David gewandeld had en zijn mannen. Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heeren die den hemel. ...en de aarde gemaakt heeft. van dien God die trouwen houdt... ...tot in der eeuwigheid en nooit laat varen... ...de werken zijn er handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken... ...of rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader... En Christus Jezus, den Here, door den Heiligen Geest. Amen. Zoeken wij dan gezicht de Zieren. U Here, uw God, de en des Verbonds, uit wien en door wien, en tot wien ook alle dingen zijn. Die uw raad uitvoert en ook uw welbehagen doet. Die het van de volken aanschoots en getuigt waarom woedende heidenen en waarom bedenkende volkenijdelheid. Want die in den hemelwald zal lachen als het verderf komt. Die de woelingen kent in uw zichtbare kerk. Mensen, kinderen die woelen gelijk de kleine vossen die de wijngaard verderven en het zwijn in het woud dat roet om de wijngaard te ontwortelen. Maar ook te midden van het gewoel van een mensenhart waar zoveel in huis en zoveel plaats vindt waarvan uw opperste wijsheid sprak, dat uit dat hart voorkomt. En dan heb u genoemd hoe het zaad van alle zonde en ongerechtigheid daar is te vinden. De val, Heer, kan alleen maar gezien worden als we de heerlijkheid van de schepping doorzien die heerlijkheid van de schepping, die verklaart ons niet alleen de heerlijkheid van uw goddelijke daden en het wonder van het schepselde mens die u met uw beeld versierde. Want u hebt niet alleen die mens geschapen, niet alleen hem versierd met uw beeld, maar u kwam in een verbond met hem. En nu is die mens in de staat der rechtheid niet gebleven. Hij heeft ook daar het verbond overtreden... ...waarvan uw woord zegt, gelijk als Adam doen wij dat. Anders dan begrijpen we niet de heerlijkheid... ...van het wonder van de herschepping... ...als een openbaring van dat genadeverbond in eeuwigheid... Dat zijn uitwerking krijgt in de tijd waarin u opnieuw verbondsgewijze met de mens handelt. Zoals u dat deed in de rechtheid met Adam als het hoofd van het werkverbond. Zo hebt u in Christus als het hoofd van het genadeverbond uw gemeente gerekend. En als plaatsbekledende borg heeft hij aan al die voorwaarden voldaan die geëist geworden zijn. Waartoe u die mens opnieuw weer kan aanschouwen En dan in de volmaakte arbeid van hem die met zijn hart borg is geworden. En nu zijn we aan de avond van de dag om na te spelen. Speuren hoe u als de God van de bruinbos uw heerlijke naam groot maakt in de belofte van het vrouwenzaad dat komen zal. Waarvan eenmaal een lama getuigde van een noach deze zal ons troosten van het werk onze handen. Waarvan eenmaal een Jacob getuigde. Juda gezeid het. U zullen uw broeders loven. En waarvan u zelf getuigde. Eenmaal in Bethlehem. Zalf hem. Want hij is het. En uw oude kerk zong. Ik heb David mijn knecht. Mijn gunsteling gevonden. En hem het heilige zal van mij. En aan het rijk. Verbonden. Als de belofte van hem in wiens lenden hij besloten lag. En Davids zoon en Davids heren. Want eeuwig bloeit die glorie kroon op het hoofd van Davids grote zoon. En zo openbaart u die heerlijkheid heren door een mens in de tijd af te snijden. Van zijn bestaan in de wortel Adam zijn over te zetten. door die wonderlijke overzettende daad in het uur van uw walbehagen dat u van dood levend maakt. Want heden, er is in de mens geen nagelschrap vermogen aan te wijzen. Zo mijn natuurlijke dode. ...in zichzelf het vermogen zou overhouden... ...om opnieuw zich tot het leven te verwekken. Al zo is het onmogelijk dat de mens die ligt in zijn geestelijke doodstaat... ...nog iets zou kunnen bezitten... ...om hem uit die staat als dood te verheffen. Nu is het God die in u werkt... Beide het willen en werken naar zijn walbehagen. En dat was ook het antwoord dat u eenmaal gaf, Heer Jezus aan Petrus. Toen de rijke jongeling werd weggezonden. En hij getuigde, wie kan dan zalig worden. En uit uw gezegende lippen is beluisterd. Dat dat ook onmogelijk is. Maar wat nu onmogelijk is bij de mensen, dat is nou mogelijk in God. En dat is het wonder van goddelijke vrijmacht, dat u openbaart om u te verbinden aan de weg van de middelen. En zelf komt te verheffen de kracht van uw woord, dat zijn zal als een tweesnijdend scherp zwaard ...en door zal gaan in de verdeling... ...de ziels en de mergs en de samenvoesselen. En een oordeler is daar gedachten, o God. En dan nou bidden we van u wanneer opnieuw... ...wanneer u het geeft... ...weinig mogen denken... ...over de wonderlijke leidingen en handelingen... ...die ge gehouden hebt met David... ...de man naar uw hart. En daarin als een exempel de leidingen van hem die Davids zoon en heren is, opdat we iets zouden verstaan van die wonderlijke symboliek in uw woord, waarvan u zelf zegt, en die geheimen, die worden de mensen geopenbaard. Zo mocht u ook vanavond willen arbeiden en werken in vele harten, ook in de harten van onze jeugd. Van een opgroeiend geslacht. Hoewel de vrucht van het leven van elke dag bewijst. Dat we de kennis van uw wegen geen lust hebben. Dat we overal mee bezig zijn om ons leven te vullen met de dingen van de tijd. Maar dat de dingen van de eeuwigheid niet opgebonden liggen. God is best en we houden hem voor het lest. En we hebben geen betrekking meer op u. En we hebben geen betrekking op uw woord. En geen betrekking meer op uw inzettingen. Wat is het waar, Heere, Dat de mens bewust de dood verkiest. Boven het leven. Maar nu heb u ook nog een erfenis. Die wederbarende genade betrekking krijgt. Naar de verborgenheden, de schriften. En die in de hoogtijden hebben getuigd. Uw woord kan mij, schoon ik alles mis, toch door zijn smaak en harde en zinnen strelen. Gij weet mijn weg en hoe mijn wandel is, en ik wil niets daarvan. Voor u, mijn God, verhelen. Dat er spijzen zijn in uw huis, dat verborgenheden werden verklaard, en dat de leidingen van uw gemeente duidelijk gesteld worden de vraag van de aangeslagen ziel hoe krijg ik een god voor mijn hart en hoe krijg ik een borg voor mijn schuld hoe ik van mijn zonde verlost hoe zullen de banden verbroken worden waarin ik gebonden lig en mocht u dat vanavond de willen verklaren heere? En dat is uw vermogen om het woord te leggen waar mensen het niet kunnen leggen. Wat men ons niet kan samenkomen, dat u het gedenken. Wat thuis is moet blijven, wat thuis wilde blijven. U weet het alles, o God, laat uw zegeningen. In de plaatsen daar eenzaamheid zijn tot vertroosting. Ook tot beschaming. En gedenkt de zieken. De eenzamen, de verdrietigen, de rouwdragenden, de ellendigen, de vastgelopenen, de mensenkinderen, die als Israël staan voor de rode zee, uitgeleid en met de weldaden van de uitleiding op weg gegaan zijn, en nu vastgelopen liggen als Israël. Bij de Rode Zee geen weg mee vooruit. en de dood achter deur. en geen kant op mee kunnen komen. En dan de boodschap, zeg die kinderen, is er als toch dat ze voortrekken. Heren, we denken aan wat in de ziekenhuizen verblijf verpleegd wordt. op bepaalde plaatsen. Denk aan een gezinnetje Friends. waar opnieuw een dochter. De krankheid bezet is en de zorgen daarover u kent ze. Mocht dat jonge leventje onder uw vaderlijk op zich zijn. En voort aan alle ellendigheden en verdrietelijkheden des levens. Waarin de mens onderworpen is. Bouwt uw kerkers in de dagen van ouds. Verstoor het rijk des satans en alles en allen. Wat zich tegen uw heilig woord verzet. En laat uw kinderen een weinig ervaren wat Davids begeten was. Wie zal ons water geven te drinken uit de borenput van Bethlehem. Zegen de genadige bediening van boven in uw kerk op de aarde. Dat uw gemeente gebouwd wordt in de donkerheid van de tijden. En dat u betoont ook nu nog dat overblijfsel te kennen naar de verkiezing der goddelijke genade. Dat u nog betoont is die God te zijn die naar het woord Gods de dorstvloer zuiveren zal. Het is naar het woord geschreven door Johannes, wiens wan in de handen is. ...en die zal de dorstsloer doorzuiveren... ...koren van kaf komen te scheiden... ...en dat dat ook gebeuren mocht... ...laat uw heerlijkheid nog eens tonen, Heer... ...niet alleen in de opbouw... ...van uw koninkrijk... ...maar in de verstoring van Satans rijk... ...dat u het zwaard uw gerechtigheid hanteren... ...tegen allen die shiongram zijn... ...denk uit uw knecht... ...en allen die uw kerk dienen... En geef ook vanavond uw knecht de wijsheid daar wijzen en het verstande verstandigen. Om de geheimen der schriften te kennen, te openen, uit te dragen. Tot de verheffing van uw naam en zaligheid van velen om Jezus' wil. Amen. Wij zingen. Psalm 68. De versen 5 en zes, ik noem u psalm 68, het vijfde, zesde vers. U hoop, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waard ge haar een vriendelijk beschermer. En het ellendig in dat land, bereid door uw sterke hand, o Israels ontfermer. De Heer gaf rijke stof om zijn wonderen en zijn lof met hart en mond te melden. Er zag al haast een grote schaar met klanken van de blijste maar vervullen vullenberg en velden en de koningen hoe zeer gedukt zijn met hun heeren weggevlucht. Vijf, zes van 68, dat waar we zingen, is er collecte. dan hoe groot is het getal van degenen die siongram zijn kunt u ze tellen tien twintig honderd duizend tienduizend het is een heel groot getal Daarvan heeft de dichter in psalm 91 gesproken. Duizend aan de ene zijde. Tienduizend aan de andere zijde. Moet je eens denken zeg. Gods gemeente aan de linkerzijde. En je kijkt naar links. Je ziet er duizend dodelijk vijandige vijanden. En je kijkt aan de rechtse kant en je ziet er nog veel meer. 10.000 Daarmee heeft de Heer in het woord verklaard Dat de kerk hier op aarde En de naam die de kerk draagt Inderdaad waar is Dat leren we onze kinderen Strijdende kerk beneden Triomferende kerk boven En die strijdende kerk nu Daarvan heeft de dichter van 91 ons geschreven dat ze heel scherp is die strijd. Maar aan uw zijde zullen er duizend vallen. En tienduizend aan uw rechterhand. En tot u zal het niet genakken. De Heer zegt niet dat er geen strijd zal zijn. Ook niet dat de vijanden minder zullen worden. Die. Maar hij zegt wel dat hij die zaken... Van zijn gemeente zal behartigen. Er staat ook niet geschreven. En je zult er duizend slaan aan de ene kant. En je zal er tienduizend aan de andere zijde slaan. Nee, dat staat er ook niet. Dat staat wel dat de heren dan doen zal. De eeuwige worsteling. De voortdurende worsteling. Tussen vrouwen en slangenzaad zal doorgaan tot de jongste dag, en te midden daarvan nu zal de strijdende kerk op aarde een zekere overwinning tegemoet gaan. Sta dus geschreven de dichter zong het van de buit, van het overwonnen land, veel zelfs de vrouwen in de hand, schoon niet. Mee uitgetogen... ...over die buit... ...de buit van Gods gemeente... ...wil ik vanavond met u denken. We gaan uw aandacht vragen... ...1 Samuel 30... ...zoals gebruikelijk... ...het vervolg van onze... ...bijbellezing... ...over David... ...die hoog opgericht is, de liefelijk in de psalmen staat het Vorige keer zijn we gebleven bij het e vers. Ik wil nu met de hulp Gods gaan trachten... ...het laatste gedeelte van het 30e vers te behandelen. In Samuel 30, vanaf 21 tot het einde... ...ga ik allemaal niet voorlezen. Het is hier voorgelezen... Maar waar gaat het in die versen over? Nou, het gaat letterlijk over dat waarmee het twintigste vers aan het einde is afgesloten. Namelijk, daarmee. Dit is Davids buit. Ja? Dus, ik wil vanavond met u denken over Davids buit. In dit gedeelte vinden we drie zaken. Die buit is door de Belialse mannen opgeëist. De buit is door de Belialse mannen opgeëist. U kunt het vinden. Toen antwoordde ieder boos en Belialse man onder de mannen die met dagen opgetogen zijn waren en zeiden, omdat zij niet met ons opgetogen is... zullen wij van de buit... hoor. Dus die buit is door Belial's mannen opgeëist. Die buit is door David verklaard. 23e vers. Maar David zeide... Al zo zult ge niet doen, mijn broeders... met hetgeen ons de Heer gegeven heeft... Dus dat is de buit die hij verklaart. En die buit is door David verdeeld. En dit is van die dag voortaan dit geweest, want hij heeft tot een inzetting recht gesteld. in Israël tot op deze dag. Davids buit, door Belia als mannen opgeëist, door David verklaard, door David verdeeld, gedeeld. Nou, Gods geest geven dus wijsheid. Waar gaat het over? Wel, ik heb u gezegd dat deze versen eigenlijk een nadere verklaring zijn met hetgeen wat het vorige vers, het twintigste dus, aan het slot ons mededeelde: Davids buit. Welke buit? Ja. In de eerste plaats was dat een buit die voor, de, voor deze het eigendom. Van Davis' mannen was. Want die buit was het eigendom van deze man. Deze buit. die is aanvankelijk door de vijand geroofd. Dus. die zijn ze kwijtgeraakt. Die buit. die hebben ze in de weg van de strijd heroverd. En die buit die ontvangen ze nu terug. Op zichzelf... liggen daar... hemelse lessen in verklaard. En weer opnieuw... die aparte leidingen... die de Heere alleen... met zijn ware volk komt aan. Ook daarin geldt het... dat het de wijze... en de verstandige verborgen is... En dat het de kinderkies is geopenbaard. Dat is altijd zo geweest. Dat zal altijd ook zo blijven. Namelijk dat hetgeen wat de gemeente krijgt, ontvangt, altijd een voorwerp is van strijd. En altijd opnieuw die gemeente met hetgeen ze van God kregen, een voorwerp is. Van satanische haat. Al datgeen wat de Heere vrij machtig aan de zijne geeft. Zal door de vijanden getracht worden te roven. Het bezit van de kerk. Begeert, oh, begeert de vijand. Maar niet als een geschenk. Maar als een onwettig roofdeel. Moet je maar goed de kranten lezen. En de brochures van onze tijd. Dan weet je precies waar we het over hebben. De roof van degene wat God gegeven heeft. Maar daar ligt ook een les in voor Gods kinderen. Nee, ik ga het voorwerpelijke wel met u doornemen. Maar ik wilde toch eerst dat begrip van die buit u duidelijk maken. We geloven dat de Heere op aarde aan zijn volk een bijzonder deel vermaakt. Hm? Een genadedeel. In de rechtheid had de mens met het beeld gods ook een deel. Want de Heere heeft niet alleen de mens geschapen, hem geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis, <coughs> gelijk zo duidelijk spreekt, wat Genesis in het eerste hoofdstuk bekend maakt, maar meer. Want die mens die daar geschapen werd, met het beeld God versierd werd, die werd door God in een verbond geplaatst. Denkt u mij? Want die stense mens in de staat der rechtheid was ook verbondskind maar dan krachtens de openbaring van het werkverbond. En in dat werkverbond was er ook een deel toegezegd. Het eeuwige, het onverliesbare leven in de gemeenschap met God. In de weg van werken. Doe dat en gezond leven. Toen die mens in ere was, heeft hij dit niet verstaan. En die mens is vanwege de overtreding tegen het eeuwige verbond Gods, waarvan God zelf, de Vader vertegenwoordigde, de drie-eenheid Gods en Adam het ganse menselijke geslacht, is die mens dus niet alleen uit God gevallen... Beetloos geworden, maar volkomen buiten God gezet. Terwijl in die mens zelf niet één nagelschrap vermogen overbleef om die breuk, die ontzaggelijke bonsbreuk, dus niet alleen de zonde, pas op, maar die ontzaggelijke bonsbreuk, daar stellen daar was in de mens geen nageschrap mogelijkheid en vermogens meer over. Integendeel, die mens, en dat heet onze zo treffende catechismus, heeft zich vrijwillig van al zijn gaven laten beroven. Dus al datgene wat hij had, dat heeft hij zich vrijwillig laten ontroven. Nu zou de eeuwige God heilig en rechtvaardig zijn blijven... als hij die mens gelaten had in die doodstaat. In het eerste hoofdstuk tegen de remonstranten... waarover verkiezing en verwerping gehandeld wordt... wordt dat tegen de remonstranten geleerd. Het remonstrantse gevoelens dus... Dat er in die mens nog wel wat was. Vermogen om te geloven, niet te geloven. Maar dat is Echt hoor, oh, dat is remonstrants. Iets kunnen toedoen. Dat is remonstrants. Dat de vaderen in die synode duidelijk verworpen hebben. En gezegd hebben dat God die mens daar kan laten liggen. En dat hebben ze zomaar niet gedaan op grond van dogmatische gegevens of schriftonderzoek. Maar dat hebben ze geschreven jong en oud met de inleving van de waarheid. Omdat ze de val hadden ingeleefd. En in de inleving van de val Gods recht hadden leren bilken. En in het bilken van Gods rechtvaardigheid. Zielsbevindelijk. hebben geëigend. Als God me laat liggen, is hij vrij van me. uitgeleerd. geleerd. Daar wordt God vrij verklaard. En de mens zichzelf. schuldig verklaard. En nu gebeurt er een godswonde. Want nu gaat de Heer niet dat werkverbond herstellen restaureren, dat is ook remonstrants maar dat wordt met die mens een nieuw verbond opgericht, wat God in eeuwigheid in de des vredes in het verbond der verlossing in eeuwigheid vastgelegd heeft, namelijk dat God de zaligheid zou gaan openbaren op grond ...van de enige gerechtigheid... ...de enig geldende gerechtigheid van Christus... ...zal in de tijd openbaar worden... ...in een daad van God... ...namelijk de daad... ...dat de mens wordt afgesneden van zijn natuurstaat... ...en overgezet in de staat van het geestelijke leven... ...door dat wonder van wederbarende genade... En daar waar die wederbarende genade zich openbaart, o op wonder, worden ze ook met de goederen van dat verbond bedeeld. Zoals Adam in de staat der rechtheid bedeeld werd met de goederen van het werkverbond. Wordt de nieuwtestamentische gemeente of die na de val geboren zijn. Bedeeld met de goederen van het genadevermogen? Vind je dat moeilijk? Oh, moet je de dogmatiek van kerst lezen. Dan kan je het allemaal zo precies En nu gebeurt dat het wonder. En dat ligt nu in die beeldspraak van deze geschiedenis maar al te duidelijk. In David, de man aan Gods hart. Een exempel. ...van hem die in zijn lenden besloten lag. Davids zoon en Davids heer. De meerdere Davids. En nu uit dat eeuwige wonder... ...had die gemeente waar David nou over handelt... ...en waar we vanavond over denken... ...goederen gekregen. En die goederen waren door de Amalekieten gestolen. En pret dat ze hadden mensen ze dachten te kunnen heersen over het gestolen goed van de gemeente God. en ze hadden pret want we hebben vorige keer kunnen horen Nimes. ze hadden feest en ze zongen en ze dronken en ze dansten want ze hadden toch toch maar het goed, het goed van, van de mannen van David geroofd dat hadden ze ...geroofd van een volk die het eerlijk gekregen had. En toen had dat volk niks meer. Want het was toch allemaal verbrand in Siklag. En de rest was toch weg... ...in de handen van de vijand. En zou het ooit, ooit weer terugkomen. Dat leek zo onmogelijk. En toen kwam de strijd. De worsteling. En toen is in de weg van de strijd... Het vergane goed terugverworven. En daarvan staat in het vorige hoofdstuk. Dit nu is Davids buit. Hij van den vader verordineerd. Heeft niet alleen het goed van zijn kerk verworven geschonken. Maar ook wanneer in de strijd van het nieuwe leven schijnbaar. In de handen van de vijand zal eeuwig zal blijven. Heeft de Heer geleerd dat hij, die waarlijk de leeuw uit de stam van Juda is, die overwint, overwinnende opdat hij overwon. En alzo die eeuwige goederen terugverwierf en ze opnieuw gaat uitdelen. Je zou eigenlijk zeggen: klopt dat nou wel? Moest hier nou staan, dit is Davids buit. Zou er niet moeten staan, het buit van het volk is weer terug. Nee, het is in het recht van David. En de heerlijkheid van zijn koningschap komt daarin openbaar. Om die terugverworven goederen. Of heb je nooit de geheime leren kennen. Van het plaatsverwervende schuldsovernemende en strafdragende werk van de middelaar. Hij heeft dat allemaal verworven. En nu zal hij, o wonder van genade, die goederen weer terug gaan geven op een wonderlijke wijze. En in de geschiedenis worden we geleerd dat David na de strijd tegen de Amalekieten teruggekomen is. Ik heb u de vorige keer geprobeerd duidelijk te maken wat dat geweest is. Die worstelingen tegen die Amalekieten. En wanneer dan eindelijk die Amalekieten verjaagd zijn of gedood en er vierhonderd op snelle kemelen vertrokken zijn is David naar het verzamelen van de buit. Na het verzamelen van de geroofde vrouwen en kinderen. Op weg terug naar Siklag. Een wonderlijk tafereel. Voorwaar s'avonds geween. S'morgens gejuich. En daar gaat hij. Daar zijn al gezinnen herenigd. Van die scharen die met David uittoog. En ze gaan terug. Die weg van terug. Ja vergoed me mijn uitdrukken. Maar dat is niet meer in de snoutreinvaart gegaan hoor. Want er waren kinderen bij. En er was vee bij. En de buit die moest meegenomen worden. En er staat van Jacob gezeten dat hij zich wende naar het zwakken van zijn kudde, Maar ze hebben op die terugweg wel de tijd gehad om zich te verblijden en te verwonderen in het goed dat weer heroverd was. Maar het, het was Davids buiten. En als ze dan een ogenblik later, hoe lang weten we niet de schrift spreekt, kun je wat te berekenen vanuit de Bijbelse adreskunde, Teruggekomen zijn naar het riviertje Bizor waar ik de vorige keer uw aandacht voor gekregen heb. Dan zijn aan de overkant van die beek die 200, weet je nog? Die daar achter gebleven zijn. Ook dat wordt ons in dit deeltje geschreven, hoort u maar. Als David tot die 200 mannen kwam, die zo moede waren geweest. Dat ze David niet hadden kunnen navolgen. En die ze aan de beek Bezor hadden moeten laten blijven. Die gingen David tegemoet. En het volk dat bij hem was tegemoet. En David trad tot het volk. En hij vraagde naar de welstand. Al we alles nalezen, onderzoeken, de taalvorm nalezen. Wil het niet zeggen dat die 200 man de rivieren, dat riviertje overgestoken zijn. Maar toen ze David met de buit en alles weer aan de andere zijde van het riviertje of de Big Bizor hebben ontmoet, toen zijn ze naar hem uitgegaan. En er is een wonderlijk ontmoeten geweest. Die 200 mannen, die hebben die stofvolk uit de verte gezien. Maar ze zijn niet over geplaveide wegen teruggekomen. Nee, die weg van de kerk gaat altijd wel door de stof en door het moeras heen. Onthoud dat maar. Maar ze hebben wel gezien dat ze kwamen. Begrijp je? En toen ze daar waren, toen is daar een wonderlijk tafereel gezien. Mensen ontmoeten elkaar. Wat hebben die 200 mannen? die daarachter gebleven zijn het ontzettend moeilijk gehad heb je daar nooit over gedacht? die 200 mannen die daarachter gebleven waren want die zijn daarachter gebleven en die hebben David met de 400 zien optrekken en ze hebben verder niets kunnen doen geen nagelschap kunnen toebrengen aan wat er nu nog staat te gebeuren. Daar waren ze krachteloos en machteloos en werkeloos. En hun toekomst en de toekomst van hun vrouwen, hun kinderen, lag nu in de handen van een ander. Ze hebben daar wel, heb ik vleden week, vorige week keer tegen u gezegd, de nemen we wat dat kunt u best geloven. Maar iets toegedaan... Om het verworven goed terug te krijgen? Nee, dat houden ze niet. Machteloos, krachteloos, werkeloos. Hoeveel zitten er in cultwerkgebouw? Ik vraag nu hoe u bekeerd bent. Ik heb mijn leven al last van wat van bekeerde mensen. Maar ik vraag u, machteloos, krachteloos, werkeloos. Lege handjes, niets kunnen doen. En hoe zal dat ooit nog aflopen? Dat was er ook nog bij. Hoe zal nog het einde zijn? Zal straks de vijandige bende terugkomen. En nog het laatste was ze hebben over te leven. Geen vermogens meer in die strijd. Machteloos, krachteloos, werkeloos. Zonder toekomst niets kunnen doen. Na de Rut, weet je. Na nou, de oogst. Toen ze naar die dorstvloer ging, leg je maar neer, leg je maar neer. Alleen om maar één schreeuw, ja, je bent me losser, Rut de Moabitis. En als ze daaraan komen, Daar is blijdschap, verwondering, niet omgekomen, toch nog dat God van de weet. En dan komt de haal openbaar. Ja. Dat is ook wat. Want er staat er in de schrift moet u luisteren. David heeft naar de welstand gevraagd. Ja. Je gelooft toch niet dat hij alleen gevraagd is als we een beetje bijgekomen zijn. Naar iemand welstand krijgen. doet natuurlijk niet alleen met natuurlijke zaken. Dat gaat ook over geestelijke zaken. En als David nou naar de welstand heeft Hoe is het nou? Ik denk dat die mensen alleen maar gezegd hebben. Wat een wonder he. Wat een wonder. God wist nog van ons af. Ik vind je geen wonder? En als dat daar gebeurt. Dan, dan, dan ziet u ook weer wat anders gebeuren. Dan is de hel op zijn achterste benen. Want. Hij is niet alwetend, maar wel veelwezend. En ten alle tijden is hij de boze, de tegenspreker. De altijd actieve, die nooit sluimert. Die op de dag je pakt of in de nacht. Die in je drukwegen probeert in je hart te komen en je tegen God op te zetten. Of die in de tijd van je vreugde zegeningen. De vrucht van de bediening en de vrucht van het onderwijs van de Heilige Geest aan je leven tracht weg te nemen. Die duivel is al te En wat er nou hier gebeurt, het gaat over leidingen en lessen. Niet alleen om een zondagsschoolverhaal te houden. Dan moet je maar een kinderbijbel lezen. Maar wat hier nou staat, toen. Toen ze daar naar die welstand gevraagd En zijn ogenblik hebben getuigd. De Heer is me tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalm gezongen. En hij is het die mijn haar verwerkte. Dat staat er toen gebeurd door. En toen gingen de Belie als mannen opeisen. Het deel van Gods kinderen. Ja. Zo staat het er. Toen antwoordde ieder boos... En Belial's man onder de mannen die met David getogen waren. Ja. De prediker die heeft gezegd dat een dode vlieg, niet een levende vlieg, maar een dode vlieg de zalf van de apotheker doen stinken. Ja. U denkt mij, even ter verduidelijking, wat daar gebeurde toen Jezus vlak voor zijn lijden in Betanië was. En toen Maria blij in God en met een inzicht over de noodzakelijkheid van zijn lijden en sterven die kostelijke narde nam. En over Jezus heen goot zodat de zaal waarin ze zaten vervuld werd van de geur van de zalf. En toen was er eentje bij die hij ook toen. Deze zalf had duur verkocht kunnen worden die geur die liefde geur die elk tot liefde moet open, die noopt de Judas niet om mee te zingen en al zo is dat nou hier eigenlijk precies een boos en een beleo man dat boze dat ziet dus op de innerlijke staat van deze mannen van nature boos, geneigd God en zijn naasten te haten. Een samenknopsel van ongerechtigheid. Maar, maar dat ik het goed gelezen heb. Dan zijn het toch Davids mannen. Kunt u dat nou begrijpen? Die waren dan toch weer in dat leger van David. En die hadden toch maar meegevochten. Die waren dus in het gezelschap der vromen. Nou, dat is al Binnengedrongen. Ja, heel slim in het begin en gewichtig. jonge jonge, wat een wijze man was dat, zeg, die Agitofel. Maar die was wel Agitofel, al was die wijs. En je kent de geschiedenis wel, hè? Dat die man zijn masker vallen. En als die man zijn masker ophoudt, dan heeft hij er nou niet zo'n eigen. Vooral niet als ze nog gewichtig doen ook. En gewichtig praten. Nou zeg. Maar, maar toen is het masker gevallen. En toen, uh, toen heeft zij gezegd. Tot Absalon geven we de tienduizend Dan ga ik zijn kop eraf halen. Ja toen was masker eraf. Nou die waren daar ook toen. Kom ik even op terug wel. En er waren ook staat er in de schrift. Belialse mannen. Nu vind je dat in de Bijbel en het Oude Testament zeven keer terug. Het woordje Belials. En je vindt het ook terug in de tweede brief van Paulus aan de Korinthe. Ik dacht in het zesde hoofdstuk. En dan gaat de apostel zeggen: Is er een samenstemming tussen Christus en Belial? Tussen de gelovigen en de ongelovigen is daar een samenstemming in. Nee, kan je wel mee samen praten, maar dat helpt toch niet. Want je wordt het nooit eens. Net zo min als de duivel en Christus het eens worden, zal het geloof met de ongelovigen het eens worden. Dat kan gewoon niet. Dus al dat praten dat heeft allemaal niks geen zin. Een ongelovige blijft ongeloven of God moet hem bekeren. En nu gebruikt de schrift... ...dat zevenmaal ook in het Oude Testament op verschillende wijze. En eigenlijk uh, kan je dat vertalen, dat woordje belials, ...dat kan je vertalen uit het Hebreeuws. en dan staat er eigenlijk... ...tot niets nut of verderfelijk of slecht. Wat is een belialsmens? mens? Die is verderfelijk... Zoals wat hij doet, is onderheven aan het verderf. En wat verderf is, ja, mag ik het zo zeggen? Dat is een rottingsproces. Verderven is een rottingsproces. Dat zie je in de natuur, wanneer die prachtige bladeren afvallen... Ja, die zijn aan het verderf overgegeven. Dat proces gaat door. Ja, of... En dat staat er ook in de vertaling... Uh, tot niets nut. Dus alles wat ze doen. heeft voor koninkrijk gods geen nut. En ja, het andere is nog veel erger. Slecht. Niet het slecht zoals wij dat in het oud-Nederlands kennen. Nee, maar in de absolute rationele bewoordingen van het woordje. slecht. Ik heb dat in het verleden wel eens duidelijk gemaakt. En dan sprak ik hoe wij in onze jeugd, dat deed je dan als jongens als je van school kwam, de schoolvakantie. Dan ging je de akker op, dat was algemeen in die crisistijd. Dan ging je tarwe lezen, en je ging etten lezen, en je ging aardappels lezen. En dan probeerde je als jongens wat voor de wintervoorraad binnen te krijgen. En dan, dan groep je als kinderen door de moren. En dan weet ik nog wel eens dat ze daar met het rietje nog aan het aardappendelven waren en één keer... Zag je dat die mensen in de, verschillende keer die aardappels zomaar op een rij lieten liggen. En wij dachten, als nou, jongens, daar heb je gauw een zak vol. En toen kwam die voorman die zei, jongen, wat heb gedaan? Ja, die hebben jullie laten liggen. Die hebben je laten liggen en die nemen wij mee, dat mag. En ik zie nog die oude voormannen, en zo hadden ze zo'n zijzakje, zo'n schema's pakken. En ze mooi kijken, jongens... En dan pakken die aardappels uit die wij zo lekker opgeraapt hadden. En dan zin ze hem eens doorsnijden. Zie je nou hoe dat eruit ziet. Dat is een slechten. Daar zit het rot van binnenin. En als je naar goed kijkt. Dan kan je de plekjes aan de buitenkant al zien. Gooi ze maar weg jongens. Daar heb je niks aan. En dat bedoelt nou eigenlijk het al zijn. Dat is slecht. Dat is een proces dat van binnenuit verdervend doorgaan. Maar luister nou eventjes. En dat waren Davids mannen. Die hadden gevochten. En gestreden. Ja niet voor Davids eer. Nee. Die hebben altijd in de achtergrond van hun leven. Altijd zichzelf beoogd. En zichzelf bedoeld. Het is nooit om David gegaan. Nooit om het koninkrijk gods. In diepste zin. Hebben ze altijd met remonstrantse gevoelens. Van zelfbeooging en zelfbedoeling. Zich onder de mannen van David begeven. En dat waren geen heidenen. Het waren besneden mensen. En daar staat nu van in de schrift. Wanneer dat nou die buiten rug is. Dan komen van die boze Belialsmannen. mannen. En die gaan, die gaan het woord voeren. Hoe het er geweest zijn? Ik weet het niet. Eén ding is duidelijk. Dat David in het beginsel ze niet doorzien heeft. Want hij had ze toch maar in zijn legertje opgenomen. En nu komt de ene keer komt het openbaar. En waar gaat het nu over? Wel, dit is Davids buit. Dat hebben we toch gehoord? En wat zeggen nu die als mannen? Luistert u mij. En ze zeiden, die met David getogen waren, en toen hebben ze naar die 200 mensen gekeken die er waren, omdat ze met ons niet getogen zijn, zullen ze van de buit, hoor je? het was Davids buit, die, die wij gered hebben, hoor het, niet geven. Maar een niet geluk geeft zijn vrouw en zijn kinderen en laat ze dan weggaan. Weg. Nou, dan moet je toch eens eventjes overdenken. En dat zal David straks wel weer leggen. Wat wij gedaan hebben. Hoor. Je? Wat wij verricht hebben. Hoe wij gevochten hebben. Hoe wij gestreden hebben. Ja, onder het vaandel van David, mensen. Gevochten hebben we. Voor David. Dat hebben wij gedaan. Wij vechten voor onze zaak. En wij vechten voor de buit. En als wij die buit hebben. Dan hebben wij recht om daarmee over te beschikken. Maar die 200. Die moet je de buit houden. Ook hier tekent de schrift. De werkheilige mens. De ijverige mens. De mens die zo bezig was. Die zo geschreeuwd heeft in de strijd. Die het zwaar trok en de pijlen afschoot. Ja, ja. Maar nu komt het openbaar. Waar het open ging. Net als, net als die broer van die verloren zoon. Weet je wel. Toen die thuis kwam die ouste. En uiteindelijk zijn masker laat vallen. En zegt. Uh, ik heb nooit één bokje gekregen. In diepste zin heeft hij heel zijn leven in het dienen van zijn vader erop gewacht dat zijn arbeid beloond zou worden. Hoor je? Dus remonstrance. Juist. Ik wil die dingen maar een scherp noemen vanavond. Weet je niet? Tegen al dat lawaai dat er omheen is over de prediking die niet doorzichtig genoeg is en het onbegrijpelijke en het is allemaal zo onmoeilijk. Hier houdt de godsdienst zijn masker op tot het moment. En daar gaat het. En nu laten die Belial's mannen een keertje hun masker vallen. Ja, je kan je gewoon lang verbergen. Maar voor God gaat dat natuurlijk niet. En wat zeggen ze dan? Ze hebben met ons niet gestreden, Ja? En nou ja, natuurlijk. Die vrouwen en die kinderen... Geef ze die maar en stuur ze dan maar weg. Ja, wat moet je met sukkelui doen? En uh, toen is David ze gaan antwoorden. Ja. Belials mannen hebben een deeltje van de kerk opgeëist. Toen Doen ze nog in onze tijd? Natuurlijk praat over het genadegoed en het genadedeel. En wie is een kind van God? Nou, en hoor word je een kind van God? kan je allemaal boeken en brochures overlezen. Hoor. Maar nu gaat het om de waarheid. De waarheid die naar de godszalligheid is. Wij hebben daarvoor gestreden. En wij hebben het gedaan. En het is ons recht. En nu gaat David antwoord geven. Hoort u maar. Maar tegenover het doen. Komt het maar van David. Maar David zei die. Nu gaat hij spreken. Waarvan ik u nogmaals herinner aan het einde van twintigste vers. Dit is Davids buit. Ja, Davids buit. Oh wat een beeldspraak. In deze eenvoudige geschiedenis van de man naar Gods hart. Toen sprak David. Wat zegt hij? Mond houden jullie. Gaat hij nu. Wat die Belials mannen voorstaan. weerleggen? Nee. Nee, dat doet hij niet. Wat hij wel doet. ...hij gaat zeggen wat God gedaan heeft. Juist. Hij gaat niet tegen die mensen zeggen. Moest luisteren, joh. Moest luisteren. Wees nou eens een beetje barmhartig en wees nou eens mee. deelzaam en natuurlijk heb je gestreden en dat waardeer ik maar al te zeer en zeker mag je best meepraten over deze zaken nee, nou zo gaat dat niet toen zei de David en nog gaat hij het godswerk verklaren het godswerk aanwijzen ...tegenover de mensen die gezegd hebben, wij hebben de buit gehaald. Nou, ik denk niet dat ze met die oude kerk mee hebben kunnen zingen... ...van de buit van het overwonnen land, viel zelfs de vrouwen in hand, School niet mee uitgetogen. Ik lees, heel eenvoudig, zo zult u het niet doen, broeders. Kijk, David heeft een inzicht in het handelen van God... Heeft een inzicht van dat wonder wat God gedaan heeft. Om een verloren goed terug te brengen. Om een volk die alles kwijt is. Weer in de goederen te herstellen. En omdat hij daar leg van de hemel over heeft. Kan hij niet bitter zijn. Maar wel eerlijk. En gaat hij weer leggen. Wat deze Belialsmannen mannen eisen. Want hij zegt. Mijn broeders. Toch, broeders, al wel kwade broeders toch zeker, maar toch weer aanspreken in het licht, wat ook die vader in die gelijkenis deed. Toen die oudste zoon, die het geluid van het gerei en het zingen hoorde, niet wilde komen, en die vader tot hem uitgegaan is en gezegd, Wijzend op het leven onder het verbond. En onder de bediening van het woord. Want deze mannen hadden ook onder die bediening verkeerd. Onder die bediening geleefd. Dat broeders zijn is echt niet van ik ben een vriend en een metgezel. En dat betekende ook niet de gemeenschap der heiligen. Die heeft andere gronden. Maar wel de verantwoordelijkheid van degene die meegestreden hebben in de zaak van de koninkrijk der hemelen met hetgeen dat de Heere gegeven heeft hoor je het antwoord wij hebben de vogel vochten met hetgeen wat de Heere gegeven heeft en daar gaan we eens over denken vanavond wat de Heere ...gegeven heeft. Ik hoor nog in mijn gedachten... ...toen ik als een jonge man onder de oude preken zat... ...van de oude franje en zo, hè... ...die hebben het wel van God geleerd, dacht ik niet. Wanneer die daarover konden spreken, dan zeiden ze... ...alles wat er is, dat is gegeven goed. En er is een volk op de wereld... ...die van het gegevene moet leren leven... Een volk met lege handen. Een volk die de handen ophoudt. En die God rechtvaardigt. Als God ze voorbij zou gaan. En nu dat aanbiddelijke wonden. Hetgeen ons de Heere gegeven heeft. Ik heb u in de aanvang van onze gedachten willen wijzen. Dat het werkverbond weldaden geeft. Wel het genadeverbond heeft. Geeft ook wel daden. Paulus zegt in de Korintenbrief. brief ik dacht in het eerste hoofdstuk, vers 30, dat Hij ons gegeven heeft, heeft tot kennis, gerechtigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. Die kerk moet van het gegevene leren leven. In beginsel. Wanneer de Heer het kabinet van de genade opent en in de binnenkamer de eerste schreven naar God doet geboren worden. Het heilige kloppen op de heup gaat leren en met een eefvreem roepen nadat ik bekeerd ben heb ik berouw gehad. Ben ik schaamrood geworden dan gaat de Heer geven. Wat geeft de Heer de rechte godskennis als een geschenk van de hemel. Die geeft bij aanvang ook een rechte zelfkennis. En in dat gegevene van die rechte zelfkennis gaat altijd de volgende gave mee. Dat is de gave van de zelfvervoeien. Ja, zal maken dat ze een wal gaan zichzelf hebben. Dat is die gave van innerlijke vernedering. Die gave van verwondering. Bij Velpot, ik heb u dat wel eens meegezegd, kunt u lezen. Dat er geen grote gave is dan de gave van de zelfbeschuldiging. De gave van de veroordeling. Wel God geeft en die merkt die gaven bekend. En daaruit ontstaan de werkzaamheden naar die onbekende God. Naar dat goed van Gods gemeente. En wat dachten ze hoog, degene die op de school van genade wedergeboren zijn. Als bomen hebben ze ze zien wandelen. En in haar hart is een innerlijk verlangen ontstaan om die buit, die buit van David, die de Heer aan de zijne geeft, ook deelachtig te mogen worden. Zoals die gemeente uit Gods hand ontvangt, zo zouden ze het ook willen. En dan kan ik vanavond nog wel een poosje met u praten over al datgene wat God geeft. Ontdekking, ontbloting, ontsluiting in de weg der zaligheid, de noodzakelijke kennis van de Middelaar. En breidt u dat maar uit, dat zijn gaven mensen. En die worden in de strijd geworpen en die probeert de duivel te ontroven. En nu zegt David, moet u fluisteren. Hetgeen ons de Heren. Gegeven heeft. En hij heeft ons bewaard. Wat Beli als man. Nu heb je niets anders gedaan. Als gevochten voor je eigen buit. En dan kan je niet anders ook. Een Beli als mens vecht alleen maar voor zijn eigen buit. Kom nooit verder. Maar nu zegt deze dame: Denk erom die God heeft je bewaard. Zeg. Weer je als mens, als je nu eens in de strijd gevallen was, had je dan deel aan het goed van Gods volk? Want dan heb je een hand vol kennis en een hand vol godsdienst. Maar als je niks van de hemel hebt, kan je niet sterven. God heeft ons bewaard. En dat wordt voor de ware kerk een wonder. Hoe dat God in de strijd van het leven ze niet heeft overgegeven. God heeft ons bewaard. En tegen deze bende die tegen ons kwam. En hij heeft ze in onze hand gegeven. Nee, dat zwaard heeft het land niet doen erven. God heeft dat machtige leger van de Amalekieten vernederd. Het was de hand Gods in de strijd. Want het was Gods rechterhand die hoog verheven is geweest. En hier is het onderscheid tussen het leven dat het God is, die weet dat ze alles van God ontvangen. En dat er niets in aanmerking komt, geen tranen, geen gebedje en geen kerkgang en geen wetenschap. Want dan gaf iemand het goed van zijn huis, dat zou het nog te kort weten. Maar eenzijdig, soeverein, goddelijk, alles van God gekregen en van God bewaard. Ook in de strijd, toen alles hopeloos kwijt was. Een volk met een bezit in het gemisteren gezet. Een volk met goederen van de nemen die alles kwijtgeraakt zijn. Maar ja, wie begrijpt dat nog, Wees nou eens eerlijk. En toch als er nog een erfdeel vanavond is, die zegt, dominee, ik weet het hoor, ik weet het. Van God gekregen en kwijtgeraakt. En nou een eeuwig wonder als dat nog eens terug mag komen. En dat gaat David nou verklaren. Ja. En hij heeft het gegeven. En dan gaat hij het ook uitdelen. Teruggeven. Op welke wijze. Maar ik zie, oh dat veel te laat is. Dus laat je eens maar zingen. Uh, 119, 81. Niet zo'n bekend versie. Maar het is wel van de hemel. 8119, toen forsten mij vervolgden een, vrees ik uw woord, met uw heil beminden, ik ben verblijd om uw goedgunstigeen, die meer en meer mij aan uw dienst verbinden, Vindt groter vreugd in uw beloft alleen dan hij, die ooit een grote buit mocht vinden, van 119. Dit is Davids buit. Daar ging het om. Hè? En wat zeggen nu die boze Bili als mensen? Dat hebben wij gedaan. Daar hebben wij voor gewerkt. Daar hebben wij voor gestreden. Dat is ze dan. naam. En wat zeggen: David? Nee, dat heeft bij God gedaan. Tegenover de geest van dit de remonstrantse denken. Dus dat doet de mens. Zegt David, nee. Dat doet God. En tegen die ijver, zegt hij: nee, dat is Gods werk. En dan doet hij iets wonderlijks. Dan keert hij zich naar zijn mannen toe. Met de liefde van zijn ziel. En hij zegt, wie zou toch uw lieden in deze zaak horen? Het is van God, of niet van God. Het is een werk Gods, of het is een werk van de mensen. twee. En dan keert hij zich, zegt, hij, wie hoort er nou naar die mannen? Niemand, toch? Of, of je bent ook een Maar Ja, dat is nogal duidelijk. Wie hoort er naar hen, zegt hij. Want wie zou toch uw lieden in deze zaak horen? Want gelijke deel. Daargene is die in de strijd mee afgetogen zijn. Al zo zal ook een deel zijn daargene die bij het gereedschap gebleven zijn. Zij zullen gelijkelijk delen. Ja. Hoor je wat er staat? Die mensen die zijn bij gereedschap gebleven. Wat dat zeggen wel? Nou de verklaren zijn het daar wel over eens. Toen ze achter moesten blijven. Hebben die 400 mannen hè, alles achtergelaten wat als ballast zou kunnen zijn in de strijd. Omdat ze dachten, de strijd is dichtbij. En toen hebben ze aan die 200 achtergebleven mannen, hebben ze het gereedschap toebetrouwd. Nou, daar kun je over gaan denken, daar kun je breed over gaan denken. Wat waren dat de tenten, waren dat de reserve eten, reserve wapens... Ja? En ze hebben die 200 mannen die in zichzelf geen krachten hadden om te strijden. Gezegd, hier, bewaren jullie dat deeltje nou maar. En nu had God die mannen in de strijd geholpen. En die 200 mannen daar die bij het gereedschap achtergebleven zijn, had hij ook bewaard. Geen vijandige benden zijn op die 200 uitgeputte mensen aangevallen. Want vechten konden ze niet. Daar hadden ze geen krachten voor, maar ze hadden wel het opzicht over hetgeen dat achtergebleven is. En de Heere zegt ten opzichte daarvan, ze delen in de buiten mee. God is die grote uitdeler naar zijn eeuwige vrijmacht, want dat is Davids buit. En hij heeft macht, en meer dan David is hij... Die van hun vader getuigt dat alle goede gaven afdalende zijn van de vader daar lichten. En hij is die grote uitdeler van de menige lijgen na de Gods. Niet alleen die voor in de strijd, maar ook dat hoopje uitgeputte, krachteloze, machteloze mensen. Die krijgen ook een deeltje van de hemel. Dat is mijn gewolle, hè? Hm? Om mensen die niets meer hebben en niets meer kunnen, niet kunnen vechten, niet eens meer open misschien. En die krijgen nou hetzelfde deeltje. Ik denk als David gaat uitdelen dat het voor die soldaten een groot wonder geweest is. Dat ze weer hersteld werden in de goederie. Maar ik denk dat het voor die twee machteloze, krachteloze mensen nog een veel groter wonder geweest is. Denkt u ook niet? Maar nou, nu dat gebeurt er. En wat er dan gebeurt verder. Wel dan gaat David terug naar Siklag. Al moet die man een Siklag doen. Daar is de boel toch verbrand. Ja. Maar op die plaats opnieuw. Brengt de Heer hem terug. En wat gaat hij dan doen. Wel dan gaat hij denken. Aan die mensen die in die loop van die tijd. Toen hij streed. Toen het na jaren. Hem onderdag gegeven hadden. Want weet je, te midden van dat vijandige land... ...waren toch overal nog groepjes mensen... ...niet zoveel, maar ze waren er wel... ...die David in de buit doedelen. Hij noemde ze... ...en de namen zijn nu allemaal gelezen. Als nu David de sikkelig kwam... ...zo zong hij tot de ooster van Juda... ...zijn vrienden... ...en hij deelden ze mee in die buit. Ziet, zegt hij... ...dat is een zegen voor uw lieden van de buit... van de vijanden des Heren. Hoor je? Dan deelt hij mee. Dat is zijn recht. En nu gaat hij denken aan die mensen... die daar nog in dat vijandige gebied zijn. Toen David het deed... was zo net op het moment... dat God een einde aan zijn koningschap maakte. En toen heeft David al die mensen... die in al die tochten die hij gemaakt heeft... hem onderdak gegeven hebben een boodschap gegeven. Namelijk, niet alleen de buit uitdelend, maar er wat bij gezegd. Hij zegt, dat is een buit van de vijanden des Heren. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Hij heeft de wonderen ons bevrijd. Die zingen we en, zijn... en David heeft het niet vergeten. En dan gaat hij al die namen noemen. In Bethel, Aroer, Selmot... Astemoa, al die plaatsen waar hij gezworven heeft. En die mensen hebben natuurlijk wel eens uitgekeken. Hoe zal dat nou verder nog aflopen? En hoe gaat David van Siklag van de bui des heren meedelen? Ja, dat zijn die voorsmaken. Het zijn die bewijzen dat de Heer de zaak van zijn kinderen richten zou. En ik geloof mensen dat dat zijn kan, dan is er nog wel niks opgelost en de strijd is er nu al want dan laat de hemel nog wel eens wat druipen dat het de zaak gods is en dat heeft David met dat uitdelen van die buiten willen zeggen God die zal ten opzichte daarvan zijn koninkrijk komen te bouwen en dan kunt u lezen wat er staat ja die tot Hebron toe en tot al de plaatsen Waar David gewandeld had, hij en zijn mannen. Dan komt God een keertje terug op datgene wat hij beloofd heeft. Zo gij, een van mijn kleinste dit gedaan zal hebben. Ja dan zal die beker koud later zijn loon geen zins verliezen. En dan heeft de Heer Jezus gezegd. Wanneer hij spreekt over die grote toekomst van de gemeente des Heren. Ik was hongerig. Je hebt me gevoed. Ik was naakt. Je hebt me gekleed. En je weet het wat er staat. En de Heere zegt ik zal het geven en vergelden tot in het eeuwige leven. Ik zou liever goederen aan de kerk als een Beliaals man zijn. U niet? Zola David in deze geschiedenis is spoorachter. Van de leidingen die God met zijn kinderen op aarde heeft. En tenslotte... Uit de buitens waarvan de hemel ontvangen. Ja, dat is een man. Krijg je wel eens wat van de hemel? Ja, zitten ze zo lang geleden donder? Dat is al zo lang geleden. Hoe zou dat komen? Heb je geen erg in? Wat David doen moest, weken, maanden in de strijd. En na de strijd kwam de buit. Je moet maar denken. Al kan je er zelf niet doorkijken dat God op weg is om zijn eeuwige triumf aan zijn gemeente bekend te maken. En dan laat hij hier en nu nog wel eens wat van vallen op de aarde. Wel, dat is een teken dat er buiten uitgedeeld wordt. En koningschap, dat is dichtbij. Dat is dichtbij. Want wanneer deze strijd gestreden is, dan trekt de Heer zijn zwaard. En dan weet je, dan is het met koningschap afgelopen. Gaf een koning in mijn toren... En mijn grimmigheid nam ik hem weg. Maar ik heb een held voor Israël hulp beschoren. Ja, Davids zoon en Davids heere heeft getriumfeerd. Boven alles. Aan de rechterhand des vaders deelt hij de buid uit aan zijn gemeente. En dan zingt die kerk: Laag je dan, o Israël, als eer, Gebukt bij de tichelstenen, nee, toen een juk moest dragen. En is waar van de dienstbaarheid. U is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan het dagen. Amen. Heere, u vergunde ons om over die wonderlijke leidingen met uw kind en knecht en de zijne te handelen. Ach, we zijn daaraan begonnen. En onze voetstappen gezet in deze wonderlijke geschiedenissen. En elke keer opnieuw ontdekt het maar een bron. Die opspringt uit de velden. Met al zijn lessen en al zijn verborgenheden. Waar u steeds maar weer opnieuw komt te leren. Dat de zaak des heren in uw goddelijke hand ligt. Dat na de grootste overwinning. De boze en de Belialse mannen hun mond open doen, maar dat de triomf van uw kerk zeker gesteld is. Geef het ons te begrijpen, heere, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Laat er lessen uit geboren worden te midden van allen die aanvallen doen op de buit van David en die menen daarin te strijden. En daarin geleden te hebben. Heere, voorwaar, u werkt een eenzijdig werk. Wil ons leiden over de wegen die we gaan moeten. Wil het tekort van ons werk reinigen. En ons doen zien op u als de overste leidsman. En de voleinder van het geloof. Die het kruis droeg. En die de schande verachtte. Want u gezeten is aan de rechterhand Gods des vaders waarvan u altijd leeft om voor uw kerk te bidden. Amen. We zingen onze slotzang uit Psalm 118. Het achtste vers. Gods rechterhand is hoog vergeven. En wat er verder volgt, het achtste van 118. zalts heen in vrede en ontvang de zegen des heren de heren zegenen u en hij behoede u de heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. de heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede amen